Minister Schouten vindt de discussie over dierenwelzijn in de veehouderij veel te heftig worden. Mensen die opkomen voor dierenwelzijn en de boeren staan steeds meer recht tegenover elkaar. De minister gaat daarom deze zomer gesprekken in het land organiseren om de twee groepen dichter bij elkaar te brengen. Schouten noemt het onacceptabel dat er dierenactivisten zijn die boeren bedreigen en illegaal veehouderijen betreden om misstanden te filmen. De minister ziet dieren als schepselen waar je respectvol mee moet omgaan. Maar stelt ook dat er respect moet zijn voor de mensen die dagelijks voor ons voedsel zorgen. Een broodje was wel anderhalf jaar geleden de oorzaak van een dodelijk ongeluk op de M50. Doordat een vrachtwagenchauffeur de snack in zijn cabine oppakte... zag hij niet dat het ter hoogte van Kamperveen en file stond. Hij reed in op de auto van een automobilist uit Smilde die kwam om het leven. In de rechtszaak tegen de trucker van 31 uit Meppel... werd vandaag 240 uur werkstraf geëist en twee maanden voorwaardelijk. In Congo is Felix Tshisekedi beëdigd als de nieuwe president. Daarmee heeft het land voor het eerst sinds 2001 een andere president dan Joseph Kabila. Volgens de oppositie heeft Tshisekedi een deal gesloten met Kabila... en zal er weinig in het land veranderen. Het weer vanmiddag overheerst de bewolking. Er kan wat motsneeuw vallen. De middagtemperatuur ligt rond het vriespunt. In de nacht naar vrijdag daalt de temperatuur naar min 3 tot lokaal min 10 graden. Morgen regen en vooral in het oosten en noordoosten kansen op wat sneeuw bij temperaturen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de Ring van Amsterdam, de A10 West, richting Den Haag... tussen Lansmeer en Amsterdam-Hemhavens, 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Een hele goede middag, luisteraars. Dit is Muziek van Live op CFM, de lokale omroep van Zandvoort. Vandaag met de vaste items, de instrumentalen van vandaag... de column van Elf Kerkman, de nummer 1 van de week... en deze maal eentje uit 1971... de gouden oude van de week en het weer voor het komend weekend... en de bioscoopprogramma van Circa Zandvoort. Ja, dat is, nog, dat is echt nog niet alles, want er komt ook nieuws uit onze badplaat... en de directe omgeving. We hebben dus een vol programma. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of kanaal 40. En kijken en luisteren kan ook op internet www.zfm-live.nl Mijn naam is Hans Wassenaar en ik start vandaag... met een hele oude, vet domino, Blueberry Hill. begin ik met de evenementagenda van januari. En dat is de 31ste nog. Dan hebben we nog een regenboogborrel voor jong en oud. Crank Café XL van half zes tot half acht. En dan hebben we in februari de vierde rotterdam Zandvoort. Introductieavond, Wapens van Zandvoort, aanvang om 8 uur. De 23ste Cabaret aan Zee, gelukkig bij de frisse lucht. Theater De Krocht aanvang om 8 uur. De 23e, eveneens de 23e. Short Rally Race, Sikwie Zandvoort. En dan hebben we de 28e nog een Regenboogborrel voor jong en oud. En dat is ook weer de Crunk Café XL. En dat is van half acht, en nee, van half zes tot half acht. En ik ga door met nog een oudje. Want ik denk, ik hou het eventjes bij de ouderen. En dan ga ik naar Sugar Baby Love van Rubets.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 So don't call me baby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 So don't call Instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Ja, we zijn er weer aangeland bij onze eerste item, en dat gaat over deze keer over een instrumentaal van Booker T en the MG's, en het is een gre Green Onions, ofwel groene uien. En het is een instrumentale compositie opgenomen in 1962 door Booker T en the MG's geschreven als een van de meest populaire instrumentale rock- en soul songs ooit. De Hammond Tree-orgelijn door T. Jones... die hij schreef toen hij pas 17 was. Hoewel de eigenlijke opname grotendeels geïmproviseerd was tijdens de band... wachtte op een sessie op te nemen en een andere kunstenaar die, te laten, en die was te laten in de studio. En toen hebben ze maar een beetje gaan, gaan sessie. De gitarist Steve Copper gebruikte een Fender Telecaster... Op Green Onions, zoals hij deed op alle instrumenten van de MG's. Volgens Copper is de titel geen marijuana-referentie. Het nummer is eerder vernoemd naar de Green Baggage Cat. Green Onions, wiens manier van lopen de riff inspireerde. Hier komt Booker T in de MG's met Green Onion. het weekend van vrijdag 25 tot zondag 27 januari vindt de Nationale Tuinvogeltelling plaats. Neem op een van deze dagen een half uurtje de tijd en tel de vogels in uw tuin. Ook leuk om met de kleinkinderen of de kinderen te doen. Zo helpt u informatie verzamelen over alle vogels in de buurt. En meer informatie betekent beter kunnen beschermen. U kunt meedoen aan de tuinvogeltelling door in de weekend van de telling het telformulier in te vullen. U hoeft zich hiervoor niet voor of af te schrijven. Voor meer informatie www.tuinvogeltelling.nl Niets is beter dan met jou de koudt roosteren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. In onze koude handen. Dus we gaan maar naar je ouders in zouten landen. In zoute landen. En dan, en dan zitten we hier. What if you De column van de week van Nel Kerkman. Ja, volgens mij heb ik de Depri Blauwe Maandag goed overleefd. En helaas heb ik de bloedmaan niet gezien, omdat ik om zes uur nog heerlijk in mijn bed omdraaide. Een paar jaar terug heb ik deze unieke ervaring op Kreta mogen meemaken en dat was echt heel bijzonder. De eerstvolgende bloedmaan is er over een aantal jaren. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Of beter gezegd, met het oog op de huidige weersverwachting, het kan vriezen, het kan dooien. Want opeens is het winter. Van achter mijn pc zie ik de wereld buiten langzaam wit worden. De vogels scharrelen in de tuin... en de besjes van de hulsboom zijn bij de merels erg in trek. Mijn kleindochters in de Hoge Noorden zijn al in de ban van de toch en de ijsbaan in Leek is druk in de weer om de natuurijs goed te krijgen. In Zandvoort komen we wat betreft schaatsen op natuurreis er erg bekijkt af. Het Zwanemeer is een optie en anders de vijver bij de Parks, wat wij, was waar menig Zandvoorter hem weemoed aan terugdenkt. Wie was er daar gezellig met een koek- en sopia -kraam, en in de avond de verlichte vijver. De baan werd schoongeveegd door vrijwillige baanvegers... en er was heerlijke snert bij het restaurant De Vijverhut. De winters van toen staan in mijn geheugen gegrift. Ik zie de kolenboer nog schouwen met zware zakken kolen, naar onze schuur. Wakker worden met ijsbloemen op de ramen. In een ijskoud bed stappen waar mijn moeder mijn pyjama... om de warme kruik had gerold. En als ik thuis kwam met koude handen... dan verwarmde ik die in de warme oksels van mijn oma. Sleetje rijden van de hoogste duinen op, de, op het circuitterrein. En ik kan me nog goed 23 januari 1963 herinneren. 56, 56 jaar geleden. De zee was bevroren en er was geen enkel geluid van de branding te horen. Heel vreed om dat mee te maken. Ook heb ik een foto van de strenge winters van 1946 en 1947... waar ik als klein meisje op het zand samen met mijn zusjes op een hoge ijskoos sta. Maar of het tig jaar geleden is of nu... de ijs- en sneeuwpret is er niet meer minder om. Een goede raad voor als je de deur uitgaat. Het kan vriezen, het kan doodien. Maar als je onderuit gaat maar er is niet meer te strooien. Wees dus voorzichtig. Nel kerkman. Well.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 Van antwoord ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. -M -M. Schaken is een spelsport voor iedereen, ongeacht de leeftijd. Chess société, société biedt u drie gratis lessen aan ter kennismaking. Spelregels worden op een prettige manier uitgelegd... en na één of twee lessen kunt u reeds aan een wedstrijd spelen. De daten zijn vrijdag 8 februari... 15 februari en 22 februari. Info aanmelden bij Hans Drost. Telefoonnummer 023 5718430. Ik herhaal 5718430. Of je kunt ook mailen naar hansdrost51 at gmail.com. Zie ook de website www.zandvoortchess.nl. Uitgekozen uit 1971 en wel Papa Joe van de Sweet. De Sweet was een Engelse glamourband met hoogtijdagen tussen 1971 en 1978. De band werd opgericht in 1968 als Sweet Shop, later afgekort gekort tot Sweet. De succesbezetting bestond uit Andy Scott, Steve Price, Brian Connolly en Mick Tucker, van wie de eerste twee nu nog in leven zijn. Kenmerkend van deze band is de hoge samenzang. De Suite maakte begin 1970 bubbelke muziek... onder toeziend oog van producer-duo Nick Chin en Mike Chapman... ook wel bekend van Mutt. Enkele hits waren Funny Funny, Papa Joe, Wick One Bar en Blockbuster. Ze lieten Dynamite, dat was ook een van de liedjes die ze konden zingen... die lieten ze links liegen liggen en dat werd een hit voor Mutt. Ik heb uitgekopen Papa Joe van De Suite.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 Samenzang of niet, dat wou ik maar zeggen. En dan ga ik nu door met de Nederlandse groep... en het heel met de golden earring. In My House. Op de blauwe tram kunt u een biljartje leggen als u dat wilt. Naast de leesruimte van de bibliotheek staat een biljart. Iedereen is van harte welkom. Zoekt u een biljartmaatje? Meld u aan bij de balie en we gaan voor u op zoek. Elke maand, elke werkdag van 9 tot half 11... en van half 11 tot 12 behalve op de woensdag is het alleen maar om 9 uur. De kosten zijn 3 euro per persoon, inclusief een kopje koffie of thee. Let gewoon eens op op deze ochtenden binnen, loopt u gewoon eens op deze ochtenden binnen... en serveert de tafel via Hans Ruurda. En het is in de blauwe tram Louis-David's carré nummer 1. En dat is uiteraard natuurlijk in Zandvoort. up? Kent ze niet, hè? De Beatles. With a help from my, little help for my friend. Met een klein beetje hulp van mijn vrienden lukt het altijd. Inderdaad. Ik ga door met Michael Jackson. En het is She Out of My Life. U zit erop. Ik hoop dat u terug bent straks. Na het nieuws en de reclames. Tot straks.